van 9 uur. Wat om met het RWS-journaal. De verdachte van de moord op politica Els Borst... beroept zich op zijn zwijgrecht. Bart van U heeft niets gezegd tijdens het politieverhoor... vertelde zijn advocaat aan het ANP. De politie was dinsdag begonnen met het verhoren van de 38-jarige Van U. Borst werd vorig jaar februari doodgevonden in de garage bij haar huis. Gevonden DNA-materiaal bleek begin dit jaar overeen te komen... met het DNA van Van U. De Afghaanse taliban zijn klaar voor vredesbesprekingen met de Verenigde Staten... ...meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de taliban. Er zou vandaag al een eerste ontmoeting zijn in Qatar. Ook Pakistanse legerbronnen zeggen dat de taliban openstaan voor gesprekken. De VS en Qatar hebben nog niet op het bericht gereageerd. Een aantal Rotterdamse middelbare scholen overtreedt de wet... ...door de basisschoolresultaten van nieuwe leerlingen op te vragen... Sinds vorig jaar mogen ze alleen nog afgaan op het advies dat een basisschool geeft... over een leerling die zich aanmeldt. De scholen zoeken naar andere manieren om het niveau van nieuwe leerlingen te meten... sinds de CITO-toets is verplaatst naar april. Te laat voor middelbare scholen om te gebruiken. En Frans KLM heeft vorig jaar 198 miljoen euro verlies geleden. Dat is veel minder dan in 2013, toen de luchtvaartmaatschappij nog 1,8 miljard euro verloor. Zonder de Franse pilotenstaking, vorig jaar, had Air France mogelijk winst gemaakt. Over mogelijk nieuw banenverlies is nog niets gezegd. Ook bouwbedrijf Koninklijke Bam Groep en uitzendorganisatie Randstad presenteren vanochtend jaarcijfers. Bam sloot het jaar af met een nettoverlies van 108 miljoen euro. Toch ziet het bedrijf verbeteringen in de bouwsector. Randstad zegt dat het al profiteert van de aantrekkende economie. De omzet groeide vorig jaar met 4% en de winst steeg bijna met de helft.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 In de Randstad loopt het vooral vast rondom Den Haag en Leiden. Het is allemaal begonnen met een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelvaar en Zween en Leidschendam staat 13 kilometer. Alleen de reishoek is daar open. En dat blijft zo tot halverwege de ochtend eh, volgens Rijkswaterstaat. De vertraging in die file is nu al opgelopen tot zo'n anderhalf uur. Andere kant op, eh, dus richting Amsterdam, staat er tussen Knoop en Prins Klausplein en dorp 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De reishoek is dicht. Verder richting Amsterdam, tussen Schip ...en Bad Oeverdorp zijn twee rijstroken afgesloten door een kapotte auto. Vijf kilometer file levert dat op. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan ook omrijden via de A44... ...maar inmiddels staat het daar ook vast. Tussen knopert en Noordwijkenhout 6 kilometer. En een stukje verderop bij Wassenaar 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs...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 Met. met nu de herhaling van Goedemorgen Antwoord Wat a difference een ding. Ik en ik presenteer samen met mijn collega Rob Petersen. Goedemorgen zandvoort. Voor mij zit de heer Bruno Bouwberg-Wilson namens de oudere Partij Noord-Holland. En we gaan het eventjes hebben over, nou ja, eventjes, het klinkt wel erg goed door de bocht, over de provinciale verkiezingen die binnenkort weer gehouden gaan worden. Ja, dat klopt. Daarvoor ben ik uitgenodigd. Goedemorgen Goedemorgen, ja, oudere partij Noord-Holland, hè? Oudere partij, oudere partij ja, ja, ja. Dat is een aparte partij. Of nou, is dus dat een dat is, dat is een van de eerste echte alleen-provinciale partijen. Uh. Uh. Oké. Okay. Hoe moet ik dat interpreteren? Hm? Eerste? Nou, we hebben natuurlijk in de, uh, in de in provinciale staten veel landelijke partijen. Ja. Uh, en we hebben het over provinciale verkiezingen. En dan is het al aardig op het moment dat je dan ook een provinciaal georganiseerde onafhankelijke partij bent. Dus niet landelijk. Ook niet lokaal? Ook niet lokaal. Maar jullie hebben wel je, je roots uh, lokaal? Of... Ja, we hebben natuurlijk uh, goede samenspraak met de senioren en oudere partijen in Noord-Holland. Maar dat zijn allemaal onafhankelijke partijen, zelfstandige partijen. Ja, en die, zijn wel, die werken wel met jullie samen? Of, uh... Nou, uiteraard, we proberen natuurlijk uh, zoveel mogelijk uh, de belangen die er op lokaal uh, niveau spelen. om die voor zover dat de provincie aanbelangt, uh, natuurlijk ook over het voetlicht te brengen. Daarom zijn we er ook. Maar de mensen die lokaal bezig zijn voor de oudere partij... ...zijn niet bezig voor de provinciale partijen. De lokale partijen in de gemeenten... Ja? ...hebben natuurlijk niet een specifieke provinciale taak. Dat is wel dezelfde ja, een lokale taak. Nee, nee, maar ik kon zeggen dat jullie uit dezelfde vijver visten. Dus dat mensen een dubbele functie nou, hadden. Uh, uh, uh, dat is inderdaad... Onze, ...onze fractievoorzitter is raadslid in de gemeente Hollands-Kroon. En ik ben, ook al ben ik geen statenlid... ...want ik ben duolid. Dat is een soort van woordvoerder in commissies... ...die geen stemrecht heeft... Um, uh, ben ik ook een periode uh, raadslid hier in de gemeente interessant geweest? Twee raadsperioden precies te zijn. En uh, daarnaast uh, uh, dus duur uh, commissielid. Aha. En dat deed ik dan even na de explicatie in de commissie, staat Ruimte en Milieu en Mobiliteit en wonen. Oké, okay, als je ja. kijkt naar de huidige Provinciale Staten, oudere partij Noord-Holland, hoeveel zetels heeft hij daar? Wij hebben wel geteld één zetel. Eén zetel, oké. Okay. Ja. En de bedoeling is dat jullie jullie, willen jullie natuurlijk graag behouden, uiteraard. Sterker nog. We wilden meer hebben, denk ik. Wij hebben onze... onze onze, uh, het is helder dat er, het leeft bij heel veel lokale in gemeenten dat de, de ouderen een eigen stem uh, moeten opeisen. om niet nog verder in de verdrukking te geraken. als ze dat al zijn geraakt ja. in de afgelopen periode. Maar als je praat over ouderen, hè, zijn dat dan ook allemaal mensen die hetzelfde denken? Het zijn uh, nee, al die oudere, oudere partijen gelijk. Ouderen oudere, oudere zijn precies als alle andere mensen. Oh. Die hebben wel zo'n eigen idee ja. over ja. van alles en nog wat. Maar het is natuurlijk wel een bindende factor. En ja. dat, is, dat is namelijk de, de, de, de zaken die hen raken. En beleidsmatig met name ook raken. Maar ja, ze hebben natuurlijk niet een, een, een specifiek profiel, want wanneer ben je ouder? De ene keer ben je met nou, 50 dat, dat ouder, de is... andere keer met 60 en de andere keer met 70 pas. Nou ja, het, het, is, dat is, dat, is het is een grens die wel opschuift, heb ik intussen begrepen. Want op het moment dat je in werkgelegenheidsproblematiek ziet, dan ben je vanaf je 45 al ouder. Dus uh, ja, dat, uh, dat is maar net hoe je dat inderdaad heeft nou Ja, ja volgens het AWP mag ik nog een paar dagen, geloof ik. Nou, inderdaad, <laughs> ouderen moeten het, in de toekomst Wil het allemaal een beetje betaalbaar blijven, waar het de AOW betreft zullen ze langer moeten blijven werken. Dat is ja. Al... Die discussie maar, is gelukkig, aan, maar gelukkig is er ook alle aanleiding voor, want in de tijd was het zo bij het instellen van de AOW dat de gemiddelde sterfte leeftijd was gelijk aan de pensioengerechtigde leeftijd namelijk oh. 65 jaar. En dat is intussen gelukkig nog wel wat veranderd. Maar dat geeft meteen ook de problematiek aan. Ja, nou de problematiek is natuurlijk erg diepgaand, want je zou ook met een enorme pool aan werkloze mensen die graag aan de bak wilden. Nou kijk, en dat is, dat is de, de rare uh, tegenstelling die er bestaat tussen aan de ene kant wat nodig is, namelijk dat mensen langer blijven werken om het betaalbaar te houden, ten opzichte van de perceptie die er is: van ja, uh, wij investeren niet meer in mensen als ze 45 jaar zijn, want ja, dan hebben we liever een jongeren. Daar zit natuurlijk ook een kostenaspect aan. Hè. Jongeren zijn, zeker op het moment dat mensen ze beginnen, goedkoper dan, dan ouderen. Maar gelukkig is er ook een stijgend besef van de waarde die ouderen hebben op grond van hun ervaring en ook vaak hun inzet. Mm -hmm. uh, u spreekt namens de oudere partij Noord-Holland. Bij de verkiezingen komt u, staat u zelf ook op de lijst? Ja, ik sta uh, uh, als tweede op de lijst van de oudere partij Noord-Holland. Dus met een beetje geluk. En als het goed gaat in de verkiezingen... zou dat kunnen betekenen dat we een zantwoord hebben in, in, op de plek van uh, in, in de uh, provinciale staten? Dan zou dat kunnen betekenen dat ik inderdaad eh, zou gaan zitting nemen in de provinciale staten van Noord-Holland. Maar ook als dat niet het geval zou zijn... dan zou ik me zeer op mijn plek voelen op de wijze waarop ik nu betrokken ben bij het, bij het werk, zal ik maar zeggen, van de provincie. Ja. En, en, en heeft de, de oudere... Partij Noord-Holland ook specifieke speerpunten waar ze nu extra voor gaan? Nou, naast zeg maar allerlei algemene punten is het natuurlijk zo dat als gevolg van het afstoten van de wat wij dan de Lodder-plus-taken noemen de, Wat de, zijn de, dat? De, nou, dat zijn dus zeg maar de niet kerntaken, laat ik het maar even eenvoudig zeggen, zoals dat wordt gezien. En um, bijvoorbeeld alle, alle zorgtaken die, die zaten voor een heel belangrijk deel bij de provincie in het verleden, de jeugdzorg om met name om ook maar eens iets te noemen en die gaan, en zijn ja. intussen allemaal gegaan naar de gemeente. En uh, ja, dat betekent dat uh, uh, er wat betreft een specifieke oudere problematiek in de provincie niet zo gek veel is achtergebleven. Maar een van de belangrijke dingen die wij graag over het voetlicht willen brengen. Dat is namelijk dat, wij, dat men naar onze mening nog wat verder is doorgeschoten met het afstoten van taken. Omdat wij een belangrijke functie van de provincie in de algemeenheid is. Dat zij overkoepelend werk kunnen doen. De problematiek die voor alle gemeenten speelt. Is er bijvoorbeeld die van hoe regel ik nou dat de, uh, de zorgtaken die van me vinden... dat die nu bij de mensen zelf in het hè, sociale netwerk van mensen... die de zorgbehoeven uh, moeten voorzien. Hoe kun je nou zorgen dat je die mensen bijstaat? Moet je dat nou in elke provincie afzonderlijk gaan regelen? Of kun je dat beter overkoepelend doen? En, uh, uh, iets soortgelijks betreft het organiseren van bijvoorbeeld spijthuizen, Dus plekken waarmee mensen die mantelzorg voor mensen... Uh, op zich nemen. Eens uh, dus eventjes zonder die zorg even wat kunnen uitblazen en weer energie kunnen opdoen. Nou, ook dat is een aspect dat je zegt... nou, dat zou we beter als provincie kunnen, kunnen aanpakken. Um, en uh, ja, daar, uh, daar vragen wij uh, goed aandacht voor. Uh, dat, uh, dat die dingen ja, dat die goed gaan. En om daar nog eens iets anders aan te noemen... dat is bijvoorbeeld waar het betreft het vervoer... er is nu uh, in algemene zin de gedachte van... ja, we moeten die korting voor de 65-plussers op het openbaar vervoer... Die moeten we afschaffen. En daar valt veel voor te zeggen in die zin... dat er veel ouderen zijn anders dan, nu, anders dan vroeger... Pardon, die uh, zeg maar, naast, hun, naast hun AOW een aanvullend pensioen hebben. Maar het neemt niet weg dat er in Noord-Holland... ik heb dat laat in het, het kader van de discussie uitgezocht... dat er 17.000 huishoudens zijn. Dus uh, ouderen die bestaan uh, huishouden uit twee... Uh, van die in de provincie Noord-Holland 17.000 mensen betreft. En dat zijn dan toch mensen die het alleen maar met hun uh, AOW'tje... of een heel klein aanvullendje moeten doen. En dan is het grote stedenbeleid dat men zegt, die mensen die krijgen gratis vervoer. Dan moeten ze natuurlijk wel hun inkomenspositie aantonen. Maar de provincie is nu van oordeel dat als gevolg van die veranderde omstandigheden de gehele korting voor iedereen kan worden afgeschaft. Nou, dat vinden, vinden wij geen goed idee. Nee, het is kort op de bocht. Om, om, ja, precies. Dat ja. is toch, toch even wat te makkelijk gedacht. Nou, ik, ik vraag hierom, omdat uh, over het algemeen is het niet bekend wat nou precies de functie van de provinciale staten zijn. Ja, nou dat, dat is heel merkwaardig. Dat is heel typisch. Maar. Dat is heel typisch, want eigenlijk durf ik haast wel te zeggen dat iedereen elke dag gebruik maakt van één of meer functies die de provinciale staten behartigen. Bijvoorbeeld provinciale wegen. Bijvoorbeeld de vaarwegen en de fietspaden. En bijvoorbeeld het, uh, het vrijliggend openbaar vervoer. Busbanen. Dat zijn in de provincie noord dat substantiële uh, uh, lengtes. Bijvoorbeeld als het gaat om provinciale wegen, is dat uh, ruim 600 kilometer. Vaarwegen ruim 250 kilometer. Fietspaden bijna 400 kilometer. En vrijliggende vervoerbanen voor uh, de autobussen en, uh, enzovoort voor het busvervoer, dat is inmiddels ook alweer 35 kilometer... en dat stijgt met stip. Mm -hmm. Omdat we bijvoorbeeld in HOV Huis Hilversum en in Velsen... Nou, daar, daar wil de provincie ook graag wat aan doen. Omdat is daar wel allerlei discussie over... van is het maatschappelijk nut wel zo groot... dat de, de maatschappelijke uitgaven voor met name... die hoogwaardig openbaar vervoerlijnen, uh, dat dat dan bilkt. Mm -hmm. uh, maar goed, dat gebeurt wel. En dat zijn dus allemaal dingen die, uh, ja, die de mensen vaak dagelijks gebruiken okay yeah ja, de mensen weten dat gewoon niet. Het... Dan, men realiseert zich ja. dat niet. He, ook al staat op elke bus in de provincie Noord-Holland... dat dat wordt gefinancierd ja. door de provincie... Ja, wil dat kwartje niet altijd vallen... en heeft men grote vraagteken's bij het nut van de, van de provincie. Nou, dat nut is er wel degelijk. En met zit met name zeg maar, om als, als gelig, tussenliggende overheid... He, tussen gemeenten, tussen de landelijke overheid... om daar zeg maar, je, je werk goed te kunnen doen. In de coördinerende zin. Ik kan er nog wel een, een voorbeeld van noemen. Eh, zeer ten voordele van gemeenten. Het is nog niet zo lang geleden dat bijvoorbeeld heel veel gemeenten. Eh, bedrijfsterreinen in voorbereiding hadden. Dat bleek uiteindelijk eh, bij onderzoek. een zodanig overcapaciteit te hebben dat. Eh, ja, dat, dat het nooit zou kunnen uitkomen dat dat, dat hele grote financiële risico's zou gaan opleveren voor gemeenten. Nou, daar kan de provincie goed eh, onderzoek naar doen en kan dat goed motiveren en kan gemeenten dus op het goede spoor zetten. datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het inrichten van de woningbouwprogramma's. Waar moet je nou, voor wie, waar bouwen? Nou, eh, dat is als gemeente haast niet te, niet te doen om dat over de hele provincie het in beeld te kunnen brengen. Daar is dan de provincie weer heel goed op zijn plek om dat wel te doen en gemeenten te adviseren. Gemeenten moeten dan zelf beslissen, maar de gemeente kan daartoe heel nuttig werk verrichten dat er goede beslissingen worden genomen. Maar dat is geen dwingend voorschrift. Dat je is geen dwingend voorschrift, nee. want ja, gemeenten gaan over, gaan over hun eigen bevoegdheden. Dus als ik het goed begrijp, zou het in een aantal gevallen misschien beter zijn... als een aantal van de gemeentelijke taken werden overgedragen naar de provincie? Nou, dat, dat is denk ik... Of zeg ik dat erg... Dat, nou, dat, in, in uiterste instantie zou je daar misschien op, op kunnen drukken. Maar het is natuurlijk heel helder dat eh, gemeenten heel goed, heel goed beseffen... dat zij baat hebben bij die adviserende functie van de... Van de provincie. En dat ze daar een voordeel mee kunnen doen. En dat ze, als ze daarnaar goed luisteren, elkaar kunnen versterken. In plaats van dat je in concurrentie gaat met elkaar. En dat is ook de belangrijke functie van de provincie in deze. Ja, want in dit licht is het natuurlijk niet vreemd dat er nu gekeken wordt naar een intensievere samenwerking tussen de gemeentes. Onderdingen, als ik dit zie, dus heel veel van het gemeentepersoneel richting van Zandvoort naar Haarlem toe gaat. Dat er een samenwerkingsverband bestaat met Bloemendaal En waarom niet meteen ook de provincie daarin te betrekken? Nee, nou kijk, natuurlijk nou, nee, waar het om gaat is dat we hebben besloten dat de zorgtaken naar de gemeente toe gaan. Maar het is een, inderdaad zo, dat is een, uh, geen eenvoudige problematiek. In de tijd toen de provincie daarover ging, uh, weet ik uh, dat ook de provincie dat niet volledig onder controle had. Omdat het zo'n groot en breed uh, veld is. Dus uh, dan kun je niet van gemeente verwachten dat het daar ineens goed gaat. Ongeacht de grootte van de gemeente. Je hebt zeg maar om een, om een goede uh, apparaat op de been te kunnen houden heb je voldoende draagvlak nodig. En dat betekent dat je tenminste 150.000 inwoners moet hebben... Mm -hmm. om op een goede wijze je apparaat te kunnen inrichten. Nou, dat heb je natuurlijk als een gemeente van... wat is het hier in voor 17.000 inwoners nee, niet En nee, dan, dan moet je natuurlijk ook je kracht door samenwerking zoeken. Dat is duidelijk. Ja, oudere partij Noord-Holland. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren op 18 maart. De Provinciale Statenverkiezing. Ik hoop dat de mensen goed gedrongen zijn van het nut om uh, te gaan stemmen. En te gebruik te maken van de mogelijkheid om op provinciale partijen te stemmen. Ik denk dat het een hele goede afsluiting gaat worden. Ja, nou zeker. Bedankt Bruno Bouwberg-Wilson voor je aanwezigheid hier. Nou, graag. Uh, namens de oudere partij Noord-Holland. Graag gedaan. En, uh, veel succes in ieder geval met de verkiezingen. Ja. ja, en ik heb begrepen dat er misschien nog iets in, het pen, in de pen zit voor in de toekomst. Een gezamenlijk overleg met de kandidaten die vanuit Zandvoort uh, op kandidatenlijsten staan voor de provinciale verkiezingen. Klopt dat? Ja, dat zie je van me staan mee bezig. Oké, okay. nou dat zou leuk zijn. Tot dan. Ja. dan. Ja. Tot dan, dan. We gaan ja. nog dan. Dan. <laughs> luisteren naar uh, Suicero in noord Thank mm -hmm. ...Lana Lemmend van de VVV. Goedemorgen. Lana, La goedemorgen. Altijd enthousiast met de I wordt natuurlijk voorop. <laughs> ja, Helemaal goed. We gaan het met Lana hebben over de Kids Adventure Week. Ja. Die is dit jaar van 21 tot 28 februari. In de voorjaarsvakantie dus. Klopt. En we zeiden net al even vooraf... Uh, VVV, gaat hij dat organiseren? Ja. Coördineert hij dat? Ja, wij. Uh, of dat in elkaar zit. Nou, graag. Wij hebben. Ik denk alweer een jaar of drie geleden. Uh, het initiatief genomen. samen met Stichting Zandvoort Promotie. Dat zijn de vijf grote bedrijven in Zandvoort. om het merk Zandvoort aan Zee uh, te definiëren. Nou, dat is een heel technisch en theoretisch verhaal. ga ik hier zeker niet uh, te lang over uitweiden. Maar een van de uitkomsten was dat we. vonden dat we meer met uh, themaperiode moesten gaan werken. Um, zo hebben we de Winterbondlandmaand. Uh, Um, de 50 plus weekend uh, in november, maar ook uh, de oktober wildmaand. Nou, uh, daarin zijn het Kids Adventure Week en het 50 plus weekend echt ontstaan als een initiatief van ons, van de VVV. Um, altijd VV, een beetje... VV Zandvoort. VV Zandvoort, ja, ja. klopt. Dat het wel is... oh, ja, sorry, ik zo, dat is zo logisch voor mij. VVV ja, ja. Ja, is namelijk niet, uh, het is niet iets landelijks. Ja, natuurlijk wel het merk, maar het is eigenlijk een beetje een franchise idee, dus wij zijn echt wel zelfstandig. We uh... staan toch heel lang. Ja, ja, ja, zeker. Ik denk ik denk bijna 130 jaar. Dus, ja. uh, maar uh, dat terzijde. Uh, daarin hebben we 50 plus weekend en de Kids Adventure Week echt eruit gepikt. Uh, wij zijn Eigenlijk geen organiserende partij, maar hè, voor de marketing en promotie. Dus maar hier zitten we een beetje op, het, op, op, het, op de scheidslijn. Wij, wij uh, nemen het initiatief. Het is voor ons een kapstok voor de ondernemers. Dus de bedoeling is ook dat de ondernemers de week vullen met activiteiten. En natuurlijk wel uh, met wat hulp van ons af en toe. En er zijn er uh, ook vrijwilligers overigens die echt heel veel invulling geven. Zo hebben we. Uh, um, uh, een speurtocht die wordt gedaan door de recreade. Dus dat is natuurlijk niet de ondernemer. We hebben een grote groep uh, vrijwilligers uh, die altijd heel erg enthousiast is. Bijvoorbeeld met de Winterwonderland maand uh, organiseren zij de sprookjeswandeling. Nou, die hebben we bereid gevonden om de Vossenjacht uh, te doen. dus van de stichting Vierdaagse. Dus het is vooral uh, de bedoeling dat, dat nou ja, bijna heel Zandvoort daar gewoon niet invult. vult. Wij, wij hebben ook wel wat eigen activiteiten. We hebben bijvoorbeeld de bunkerwandeling zelf toegevoegd... Uh, maar het is, wij zijn eigenlijk zeg maar de kapstok. En de bedoeling is dat het gevuld wordt uh, door de ondernemers. ondernemers ja. Ja, en, uh, ja, maar het is inmiddels wel echt een belangrijke week geworden. Ja. welke ondernemers denk je dan aan? Want de groentehandel? Uh, ja, eigenlijk er, uh, iedereen. iedereen? Dat is wel, de, die vraag wordt natuurlijk ook gesteld door die ondernemer. Op het moment dat wij uh, aankomen en zeggen van... Nou, wil jij niet uh, meedoen? Hmm. Uh, zo hadden we twee jaar geleden spijkerbroek hangen... bij een kinderkledingzaak. Ja, Dat is natuurlijk even verder denken... dan alleen maar wat kan je daar standaard doen. Uh, maar ja... Ik zou me ook kunnen voorstellen... voorstellen dat de ijzerhandel spijkerpoepen doet. Weet je, het, het is niet uh, zo gezegd dat je... Ja, een beetje out of the box denkt. Ja, ja. Ja, en natuurlijk de wat meer voor de hand liggende... pannenkoekenrestaurants Heel enthousiast en actief. Centerparks heeft elke dag hele leuke activiteiten. Uh, maar ook... Uh, kan een paard rijden. Nou ja, en, uh, dat is ook een ondernemer in Zandvoort, de Manege, Dus als je dat heel breed ziet, dan uh, uh, kan je heel veel leuke dingen in een ja, week uh, gaan organiseren. Uiteindelijk draait alles erom om aandacht te krijgen voor Zandvoort en voor Uiteraard. de activiteit hier en dat er hier iets gebeurt. Ja, ja. Nou ja dus, uh, VV Zandvoort uh, is er uh, eigenlijk voor meerdere pijlers. En een van die pijlers is ook de bewoner. Dus nou ja, als dat samen kan vallen, is het natuurlijk heel erg mooi. We zien dat er heel veel Zandvoortse kinderen ook genieten van alle activiteiten. En nou ja, in de regio wordt er veel uh, naar gevraagd. We hebben wel eens een kinderdagverblijf uit Haarlem uh, met twintig kinderen uh, of wel eens. Die komt eigenlijk elk jaar wel één of twee dagen naar Zandvoort met hun groep kinderen om een activiteit te doen. Um, maar ook uh, Centerpark die natuurlijk uh, een hele belangrijke is voor het verblijfstourisme. en ook heel veel gezinnen trekt. Um, ja, heeft daarmee een, nou ja, een, een extra activiteit voor, voor hun bezoekers. En dat zien we ook. We zien ook echt toeristen uh, vanuit Centerparks die uh, enthousiast meedoen. Ja. Dus jullie coördineren feitelijk al die activiteiten? Ja, nou ja, wat wij proberen is het verzamelen. Dus we beginnen al echt een half jaar van tevoren van: nou, doe weer mee en uh, uh, zorg, dat je, zorg dat je aansluit. Nou, dat gaat steeds makkelijker. Hè? Als iets zijn eigen succes heeft bewezen, is dat makkelijker om mensen enthousiast te maken. Dus dat gebeurt ook. Um, ja, en wat we vervolgens doen, is het verzamelen op de website plaatsen. Maar ook als mensen zich moeten opgeven, dan loopt het ook via ons, zodat we zeker weten dat het goed gaat. Daarna. Daarnaast hebben we een stempelkaart. Daarop, uh, um, die kunnen de kinderen bij ons ophalen, bij de VV. Daar staan iets van of, of aanbiedingen of acties op. Ook weer in samenwerking met de ondernemers. Dan nou, benaderen we ondernemers en vragen we... goh, hè, vinden jullie het niet leuk? Nou, ja, zo kun je, um, eh, zonder al te veel te verklappen... maar zo kan je bijvoorbeeld uh, bij het plein uh, een frietje halen... voor een euro met, uh, met de stempelkaart. Nou krijg je bij een aantal uh, zaken uh, korting. Ja, en, en dat eigenlijk gecombineerd... Um, en nee. daarnaast ja, komen de kinderen bij ons starten bij ons krijgen dit jaar een hele leuke uh, uh, cadeautje een, een tattoo dus een echte I Love Stanford tattoo kunnen ze dit jaar bij ons komen ophalen ja zo hebben we eigenlijk uh, elk jaar wel uh, uh, veel activiteiten. Zijn, ja, je hebt het over veel activiteiten. Ik zie voor mij een hele een waslijst. waslijst. Ja, echt een hele ja. waslijst. En die wil ik niet helemaal verklappen natuurlijk. Nee, nou ja, wel hoor. Want dat is natuurlijk... Ja, uh, ja en die is ook op de website uh, www.kidsadventureweek.nl ook allemaal te vinden. Want uh, ja, het wordt natuurlijk nu tijd dat kinderen zich uh, uh, gaan, uh, gaan opgeven en gaan inschrijven. Ja, de schoolvakantie zijn er bijna Ja, en, en er zijn echt wel uh, um, activiteiten bij waar je ook je echt wel voor moet opgeven... Hè? Zo is er de, de Kids Dive Camp. Ja, daar is voor een x aantal kinderen plaats. En daarna is het vol. Dus het vol, uh, ja. wees er op tijd bij. En we zien ook dat dat bijvoorbeeld al heel erg enthousiast wordt ontvangen. Overigens, uh, voordat ik het programma uh, uh, uh, wil in ieder geval een tipje van een sluier wil geven, denk ik dat ik nou ja, niet vergeet, maar zo enthousiast aan en het vertel ben, dat we natuurlijk nog een heel ander, een heel belangrijk onderdeel hebben. Dat is de kinderburgemeester. Uh, de kinderburgemeester is ook initiatief van ons. Uh, ook het vierde jaar dit jaar. Dat draait nergens anders in Nederland? Of? Nou, het is heel grappig. We, waren, we, voelden, we voelden ons wel vereerd. Want uh, afgelopen oktober uh, was er in Haarlem. Uh, is, is altijd in Haarlem veel op kinderen gericht. En die hadden dit jaar voor het eerst het initiatief van kinderburgemeester en toen dacht Jee. ik hey, ik voelde me vereerd en prima, ja, dat is ook goed en uh, ja, waarom niet uh, beter goed uh, gejat dan slecht bedacht absoluut uh, ja, maar uh, wij, wij hebben dat inderdaad vier jaar geleden zelf bedacht en uh, met heel enthousiast medewerker van uh, onze, onze grote burgemeester uh, dat opgezet en uh, elk jaar wordt de kinderburgemeester ook echt officieel geïnstalleerd en krijgt een amsketen om en uh, speelt een belangrijke rol in die hele week ja is mooi, is dat al, gebeurd? Want dat heb ik al gebeurd? Nee, nou we hebben wel uh, de kinderburgemeester. Uh, ik uh, het is wel leuk. Ik kijk even naar jullie technicus. Die heeft uh, op donderdagmiddag zijn eigen programma. Ja. Uh, en uh, daar was ik van een week. Toen kon ik nog niks vertellen. Of woensdag? Uh, ja, woensdag was het. Toen kon ik nog niks vertellen. Ik had graag uh, aan hem uh, uh, de eer gegund, omdat hij toch eigenlijk hier zit, uh, doordat hij ooit door de Kids Adventure Week uh, met een, uh, een workshop radio maken uh, ja, ja. in aanraking is gekomen. Toen toen kon ik het nog niet verklappen. Nu inmiddels wel. Ik had What? hem ook beloofd, ik ga het jou vertellen hier. En uh, de kinderburgemeester is geworden Finn Dan Damhof. Daar um, zijn we ook wel weer heel erg blij mee. Want we hebben voor het eerst een jongetje. Uh, we hebben drie jaar een, een, een, een mevrouw gehad. En nu een meneer. Ehm... Um, dus dat en die wordt vrijdag geïnstalleerd. Echt vlak voor de week. Want ja, het is echt de weken waarin. Waar uh, op, ja, op het ja. Raadhuis door de, Nou, ik wil zeggen door de burgemeester, dat is dan in dit geval niet zo. Maar uh, door de eerste vervanger, uh, door de wethouder Gerard Kuipers, wordt uh, hij uh, vrijdagmiddag geïnstalleerd. Dat ja. leuk. Ja, hartstikke en, leuk. leuk ja, ja, ja. ja, en hij mag ook de week openen op zaterdagochtend. Uh, samen ook weer met de wethouder. En hij uh, zal op, uh, op, op bepaalde uh, activiteiten acte de geven. Dan is die kinderburgemeester tot en met 28 februari. Dus. Ja, eigenlijk wel. En dan uh, gaan we altijd in de week uh, daarna... Uh, proberen we een afspraak te plannen met uh, de school. En dan gaan we echt in de klas uh, de ambtsketen weer ophalen. Dus dat is ook altijd wel leuk. Dan kan hij een beetje vertellen hoe het is ja. geweest. Kunnen andere kinderen nog vragen stellen. Ook even aan de burgemeester. Van, hoe is dat nou eigenlijk om burgemeester te zijn? Ja. En uh, ja, dat is een leuk onderdeel van de week, absoluut. Dat is mooi. Nou, even kijken naar die uh, Kids Adventure Week. Ja. Uh, het staat op de website, dus het is geen geheim meer. Nee, nee zeker niet. Uh, we, we, hebben, we beginnen op welke dag eigenlijk? We beginnen op zaterdag, 21 februari, stoere zaterdag. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, de opening. Uh, ik zal niet, want ik kan me voorstellen dat er nog meer mensen zijn... die na mij wat willen vertellen... maar ik zal niet alle activiteiten uh, gaan noemen die er zijn. Inmiddels... Uh, een paar highlights. Een paar dus. highlights, ja, nou ja. We hebben de opening op zaterdag en het plein van de Hoge nood op het ratersplein zijn alle hulpdiensten bij elkaar... en uh, nou ja, kunnen daar, geven daar een tipje van de sluier van wat zij altijd uh, allemaal doen. Uh, verder hebben we ook een slip demo op zaterdag. Nou, hoe stoer kan je het hebben? Ja. Dus, uh, op het circuit. Nee, nee, sorry. Dat is dan gewoon bij slotenmakers. En mogen de kinderen mee in de auto... om te ervaren hoe dat is. Dat is wel echt... Dat is ook wel wat Dat is, Ja, dat is wel mooi. Ja, het is ook echt heel erg leuk. Ja, leuk. Ze doen ook... Ze <laughs> doen echt altijd uh, enthousiast, uh, enthousiast mee. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja, dan hebben we op zondag, sportieve zondag... Uh, met een MTB-clinic... met een freestyle voetbalkliniek, maar ook uh, op het Raadhaarsplein... Uh, Pebble Tour, die hebben we vorig jaar ook voor het, uh, hebben die voor het eerst gehad. Hartstikke leuke voorstellingen voor kinderen. Maar ook kinderyoga, paardrijden. Uh, dan hebben we Maffa Maandag. Uh, met bijvoorbeeld, uh, bedenk je eigen pannenkoek. Nou ja, hoe maf kan je het krijgen? Dat mag je dan zelf voorzinnen. Uh, maar ook uh, een workshop Classfusing en een Maffa Beauty Fun. Dus... Uh, nou ja, maf, genoeg kan je het krijgen. Dan hebben we de Doe Dinsdag. Ook daar kan je weer uh, allerlei activiteiten ondernemen. Ze hebben we een chocoladeworkshop, een mini high maar ook een kids-dive-camp. Dus uh, echt uh, een, een proefduik maken hier in Zandvoort. aan de uh, boulevard? Ja, aan de boulevard. Uh, knutselen, schilderen, outdoor-games. Nou, van alles. Dan gaan we naar uh, uh, wonderlijke woensdag. Nou, dat is echt. Ik zei het net even, al, voordat we toen we aan het voorpraten waren, ik geloof dat we ruim 20 activiteiten hebben op die dag. Dus uh, je moet uh, goed uitzoeken wat je allemaal wil gaan doen. Dat ja, is pas het eerste kantje wat je net gehad hebt. Ja, uh, ja, het zijn heel wat blaadjes. Ja. Uh, dat is een wonderlijke woensdag. Daarin hebben we uh, een, een wonderlijke voorleesmiddag in de bibliotheek. Maar we hebben ook, uh, uh, wat ik net al zei, uh, nou ja, de, de vossenjacht uh, gedaan door voor de, de vrijwilligers van de Stichting Vierdaagse. We hebben een kinderdisco. We hebben een voorleeskwartier. We hebben wonderlijke portretten maken. Braakballen uitpluizen. Ook altijd heel erg leuk. Nou, uh, segway experience. Ik kan het niet allemaal opbloemen, maar er is ontzettend veel te doen. Um, dan gaan we naar de Donderdag, Ook heel erg leuk. Nou, we hadden het net even over hè, hoe kan een ondernemer meedoen. Mm -hmm. Bij Lauren Hardy is een filmmiddag. Met oude films van Dat Lauren Hardy. Ja, ja, precies. Wat ja, ja. vindt hij prachtig om te doen. Ja, absoluut. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, um, in, de, uh, in de chin is een kinder. Disco, dus het is echt wel... Uh, de ondernemers doen echt mee. Wij, wij, wij vragen ook soms actief van... Nou, vinden jullie dat niet leuk of dat niet leuk? En dan ontstaan er hele leuke dingen. Um, uh, ook weer Kids Dive Camp. Uh, paardrijden, watercames. Uh, en heel erg leuk vind ik zelf altijd. Wij organiseren de bunkerwandeling weer. Um, en aansluitend uh, dit jaar... Uh, met een pannenkoekje... Bij het, uh, het uh, pannenkoekrestaurant... De Duinrand. Dus ja. daarin uh, kunnen nou, we nou, ook... Uh, ja, ook precies. Dan gaan we naar Vieze Vrijdag. Altijd een van mijn favorieten. Het blijft natuurlijk gewoon leuk. Door. Alleen al door, door de naam. Nou ja, onder andere pannenkoek eten met je handen natuurlijk. Ja, dat hoort op Vieze Vrijdag. En zo zijn er nog wel meer leuke, leuke activiteiten. Je pannenkoek versieren. Uh, nou ja, ga zo, ga zo door. En dan komen we alweer bij de laatste dag. Open en oma zaterdag. En daarin uh, um, hebben we... Uh... Nee, nee. Uh, ik, uh, ik keek niet naar jou hoor. Uh, uh, uh, maar misschien kan je er gewoon een kind vandaan trekken. En doe je gewoon net alsof. Um, um, hebben we een minigolf. Een Vicente wandeling, um, uh, Schattengraven. Uh, en dat is ook dan meteen een schatten voor het vergeten kind. Dus ook nog een goed doel eraan gehangen. En ja, eigenlijk misschien wel... Uh, uh, oh ja, short rally op circuit. Ja, en dan uh, misschien wel de klap, kl het klapstuk van de week. Uh, krijgen we Nienke van Zeppelin. Van Zeppelin Tour. Zij gaat een optreden verzorgen in Centerparks. En waar de kinderen lekker mee kunnen dansen en zingen. En daarna... Uh, zelfs nog even met haar op de foto kunnen, handtekening kunnen krijgen. En, nou ja, ik, ik, ik kan me voorstellen jullie me aankijken, Nienke. Maar geloof me, als je in die leeftijdscategorie zit, dan is het Nienke. Dan, dan ben je positief verbaasd over het feit dat zij oh, okay. daarbij mee is. Maar dit is dus is. eigenlijk voor kinderen van welke leeftijd? Ja, um, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat voor type kind is het. Wij, bijvoorbeeld, uh, wij, wij richten ons op de basisschool. Mm -hmm. um, en natuurlijk kan ik me voorstellen dat voor een kind van twee niet alles is. Is. maar ja, daarentegen is de voorleesmiddag weer heel erg ja. leuk. dus ja, um, je kan eigenlijk zelf wel eventjes kijken van waarvan zou mijn kind denken? nou daar kan ja, ik. Uh, het maar, een maar het is heb je dan een ja, ja, nodig, ja precies. ja voor voor duiken kan je maar natuurlijk op je, moet je aan, acht jaar zijn, geloof ja, niet ik. niet uh. aan de maximumleeftijd gebonden. Ja ja nee uh, je, je kijkt dat even per ja, tuurlijk. je Ja, niet meer meedoen in ieder geval. Ik, ik mag niet meer meedoen helaas oh. <laughs> ik probeer wel altijd gewoon bij die anti te zeggen van, ja maar dit kind durft echt niet alleen dus ik moet nee, ja. eventjes mee dus ja, ja, ja. Belinda ook dat is nog een idee <laughs> maar nee het is uh, ja voor, we richten ons op basisschoolkinderen ja, laat ik het zo zeggen okay. dat is ook daar is ook die hebben ook voorjaarsvakantie jaren, 12, ja. Dan, uh, precies. ja precies Kijk maar, uh, prachtig verhaal. Uh, heel, heel veel te doen. Ja, echt maar heel veel. Nou, nou ben ik zes uh, jaar oud en ik wil meedoen. Dan ga ik naar de website. Ja, je kan of naar de website gaan. Oh. Uh, naar, of naar de VV-website. Of naar kidsadventureweek.nl uh, Daarop staat alles wat er te doen is. En dat verandert elke dag. Want er komen nog steeds dingen bij. Uh, en daar, daarbij staat ook of je je voor moet opgeven. Of dat je uh, gewoon ergens naartoe kan gaan. En zo, je, en zo ja... Je moet je ervoor opgeven waar je dat kan doen. Nou, dat is eigenlijk voornamelijk gewoon bij de VV. Natuurlijk als uh, internet net even te lastig is. Uh, is iedereen welkom even bij de VV binnen te lopen. Daar hebben we ook gewoon programma's. Kan je ook even zien wat er allemaal te doen is. En kan je meteen opgeven voor dingen. En voor de opa en oma's die geen internet hebben. En voor de opa's en oma's ja. die geen internet hebben. Nou zijn dat er inmiddels, weet ik uit de niet statistieken, wel, ja. niet zoveel niet meer. Niet zo veel maar, meer maar, maar ik bedoel, het kan altijd uh, het geval zijn. Kom dan gewoon eventjes binnenlopen Of bel ons. Of nou ja, uh, alles. Alles wat ze koop gaat op die kaart. Hè? Dat, nee, nee, sorry. De, de, de kaart is, um, be, daar staan echt tien aanbiedingen op. Dus die kan je gebruiken voor die aanbiedingen. Uh, de kaart is gratis. Uh, eigenlijk heel veel activiteiten zijn gratis. Uh, er zijn een aantal activiteiten die kosten geld. Dat staat er dan ook bij. En dat is het dan ook echt waard. Ik bedoel, hè, ja, uh, bijvoorbeeld duiken. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet gratis. Nee, uh, maar ja, aan de andere kant. Er zijn andere gezinnen die gaan op vakantie. En nu kan je dan misschien iets leuks doen. Uh, als, als alternatief. Dus ja, dat, dat is ook aan ieder. Maar het is zeker, als er, als er een kleine portemonnee is, is er ook nog steeds heel veel te doen. Want het ja. is, uh, nou we hebben etalagespeurtocht, is gratis op te halen. Ja, als ik hier alleen al kijk hoe vaak ik het woord gratis voorbij zie komen, dan, dan is het duidelijk dat het uh, voor iedereen uh, echt wel uh, uh, dingen goed, te doen zijn. Wat om de VVV met de ondernemers in zandvoort, we doen heel veel met de kitties Absoluut, ja. absoluut. En jullie zijn ook zeven dagen in de week geopend? Wij zijn zeven dagen in de week geopend, uh, uh, maar Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. Op zaterdag van 10 tot 5. En op zondag van 11 tot en met 4. Uh... Ja, en dat, uh, um, ja, iedereen is ook van harte welkom. En ja, je zegt het terecht, hè, ook de ondernemers. Dat vind ik ook echt heel belangrijk om te benadrukken. Daar moeten we soms misschien best wel ons best voor doen, maar ja, het, het resultaat uh, mag er zijn. En daar zijn we echt wel uh, ja, trots op. Ja, dat is leuk. We laten wensen ja. ja, heel veel succes met de Kids with Friends week. Gaat Dank je wel. Dank je wel. We gaan een stukje muziek luisteren. Thomas. Hotel Hoogland. En de laatste gast van uh, dit programma zit tegenover ons: Toos Berger. Classic Concert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Toos. Dus. Ja, we gaan uh, morgen weer een nieuwe aflevering beleven van de Classic Concert. Ja, klopt. Van een kerkplein concert op. Ja, is zondag 15 februari. Ja. Uh, wat gaan we deze keer mogen horen? Nou, we hebben morgen iets heel anders op het programma staan: highlights uit de opera's en operettes. Dus dat betekent dat we uh, een sop. Uh, een praan hebben, een tenor hebben... ...en een... Uh, ...een pianist... ...die uh, mooie stukken... ...gaan zingen en spelen... ...uit opera's... ...en uh, operettes... ...en onder andere... ...kan ik uh, zeggen dat er wat... ...uit uh, opera Tosca... ...van Puccini uh, gezongen wordt... ...er worden stukken gezongen uit Aida... ...van Verdi... ...en uh, nog een aantal stukken van Wagner... En uh, na de pauze wordt het ietsje lichter. En dan komen er wat operettestukken. stukken. En dat hebben ze nog niet doorgegeven wat dat wordt. En dat is altijd een beetje lastig. Uh, maar dat is een verrassing. Ja. Maar wel, het zal zeker heel mooi worden. Oh, daar ga ik vanuit. Maar hoeveelste keer is het alweer dat dit gebeurt? Uh, ik, ik nou, we eigenlijk... bestaan dit jaar 15 jaar. Keer ik ben er nog nooit geweest. Nog nooit? Schande. Ik zie de Sandworten. Ik zie de vandaar. Ja. Maar betekent dat dat je ook niet kan herinneren van uh, de Camina Burana op de boulevard? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, had, nou, dan ben je de eerste Sandworten die ja. ik dat hoor ja. zeggen. Ja, dat, daar ben ik wel bij geweest. Dat was fantastisch. Ik ja. dat het ja, Daar zijn we ooit 15 jaar geleden mee begonnen. En nee. uh, dat was een spektakel. Was was met daar ja. Ja, ja, met dat, met dat het weet, Daar ben ik niet bij geweest. Ik heb het gezien. Je hebt er vast wel het een en ander ja, over Moeten we dat een keer overdoen? Nee, nee, nee. nee Ik ga het meteen de kop indrukken. Want dat Waarom? was te, te groot en uh, te duur. Nou, dat is, dat, dat is dat was het geweldig. nog niet. Het was ook geweldig. Maar uh, daar hebben een aantal mensen zoveel geld uh, ja. privé ingestopt. gestopt. Dat, dat, uh, nee, dat, dat risico gaan we niet meer lopen. Ja. Dat, uh, nee. Toch zijn dat, dat de happeningen. Dat zijn de happeningen. Maar ik ben de penningmeester. En ik heb gezegd van... Oh, uh, goed, ik, ben ik ben ongelooflijk streng. Maar dat ik gaan we echt. dus echt niet meer doen. Je ja, een uh, sponsor hebt die dat wil ja, doen. Ja, kijk, als er een zak geld komt, dan ja. wil ik alles organiseren. Maar uh, zonder geld... Nee, dat is, dat is gewoon niet ja, meer praten Als je praat over zand voor promotie, heb je natuurlijk een fantastische happening. Hè? Ja, ja, ja. Dat, het was toen ook een fantastische happening. En het was gratis toegankelijk. Dus dat, uh, ja. er hebben wel 10.000 mensen daar uh, op het dak van het uh, burgemeester van Vlaanderen plein gestaan, want die moet je eens weten, want het is dan nu even niet over de Kerkplein zetten, maar hoeveel metingen er verricht zijn door de verzekeringsmaatschappij, of het dak het allemaal wel kon dragen. Ja, ja. Dat soort dingen krijg je dan... Uh, dat, ja, dan je krijgt met al dat soort kom je allemaal, uh, ja. Ja. To Toch heeft dat, dat soort voorstellingen een enorme impact Ja, men heeft het er nog Engeland, over. Ja. Een keer in een Schots dorpje heeft opgetreden ja. Ja. waar ongeveer ook 30.000 mensen waren, ja. terwijl het dorpje uit 500 man bestond. Dat dorpje heeft nu 20 jaar later, nog alle profijt van dat concert. Ja, oh, dat dus geloof, heeft, uh, ja, dat geloof ik. Mike Olfie, dat slaat wel weer aan bij mij. Maar ja, goed. Ja, ja, dat is het. ja, ja, ja. het. Ja, ja. Maar de, als je tegen Zandvoort zegt: Camino Burana Boulevard, ja, Millennium Concert, dan. Ja, oh, en net op. wat hij zegt: dan. weer, weer. Ja, maar dit, dat gaan weer, we dus he? niet doen. Ik heb toch wel enige kennis aan van Zandvoorts historie. <laughs> ja, dat is een, dat is een stukje. Van, ja, dat is een gebrek, ja, dat is een gebrek hoor. Dat moet geupgrade worden. Absoluut, ja, absoluut. Ik heb het zien bouwen, dat spul, maar ja. ja. ben er zelf niet eigenlijk. Maar goed, dat, dat was dus uh, om even op je vraag terug te komen. Vijftien ja, jaar geleden zijn we daarmee begonnen. En daaruit zijn de Kerkpleinconcerten voortgekomen. Ja. En uh, dat doen we dus uh, nog steeds, ja. iedere maand. En dat is gratis toegang? Nee, helaas. Kunnen we dat niet meer doen. Dat is tien jaar lang zo geweest. Mm -hmm. En ja, dan gaan een aantal subsidiekranen gaan dicht. Ja. Ook tot onze grote spijt. En dan moet je toegang gaan heffen. Ja. En uh, nou vragen wij maar 5 euro. En het is eigenlijk veel te weinig. Maar, uh, is het voldoende om de kosten te dekken? Uh, aan, niet hè? van die 5 euro, maar wel nog van de subsidie die we krijgen van de gemeente Zandvoort. En ja. we hebben een uh, aantal vrienden van Classic Concerts. En een aantal sponsors. En een aantal sponsors, ja. ja. ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja, dat zorgt ervoor dat we, dat we het nog steeds kunnen blijven doen. Nou, dat is, en wel, welke zangers gaan ja, hier... We hebben morgen Wiebke Goetjes. Dat is een sopraan. En die heeft haar opleiding gehad bij Christina Deuterkom. Dus dat, uh, ja, dat zegt Belangt wel wat. Wel wat ja. En uh, de tenor, dat is uh, Jeroen Blik. Bik, moet ik zeggen. Niet Blik, maar Bik. Uh, hem ken ik niet zo goed verder, maar uh, zij zingen heel veel uh, duetten samen. En dat uh, zijn goed op elkaar ingespeeld. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk. En dan hebben we een pianist, uh, Gilbert den Broeder. Dus het, ja, ik denk dat het gewoon een heel mooi... Uh, heel anders weer dan vorige, uh, vorige maand. Toen hadden we het Heemstijds Philharmonisch Orkest. Dat is ook geweldig. Ja. Een spektakel. En... Uh, ja. Ja, dat vind ik wel het mooie trouwens. De klassieconcert. Dat uh, ja. ik dit programma doe. Zie ik jullie uh, jou vaak voorbij komen. En hoor je heel diverse uh, ja Ja, maar dat is ook zaak, een van onze, onze doelstellingen. Ja. Ja. Dat we het. Uh, diversiteit en kwaliteit. Ja. Dat staat bij ons heel hoog in het vuandel. Ja, Als, dat, als je uh, uh, favoriete opera's en operettes wil horen. Dan is morgen. Uh, dan is uh, morgen in de protestantse kerk. Op het kerkplein. Om drie uur begint het concert. Half drie is de kerk open. Neem je eigen kussen. Kussentje mee want de kussentjes uh, ja, <laughs> zijn gauw vergeven ja, ook... en dan uh... Dus dat uh, ja. En de kerkbanken zitten nou niet zo comfortabel. Nee, niet zo nee, nee, nee, nee, nee. Maar er liggen inderdaad wel kussens. Maar uh, ik pek. zeg altijd van neem toch echt lekker zelf. Even je kussentje mee, dan weet je zeker dat Kleine je. Kleine moeite, dat kost ja. niks. Ja, toch? Zo zwaar zijn die dingen. Ja, voor vijf euro per persoon is dat nog wel te doen, denk ik. Daar ja, hebben een een boekje voor en met ja. informatie. Ja. En, uh, ja. en anderhalf uur lang, denk ik. Uh, het begint om drie uur en het ja. is meestal rond uh, kwart voor vijf, vijf uur afgelopen. Ja, dat is bijna ja dus je hebt een eerlijke... Muziek. Heerlijke zondagmiddag nou. en uh, het uh, genieten van mooie muziek en van elkaar. Dus oh nee. wat wil je nog meer? Gaan we kijken even naar uh, maart. Ja. Wat je In, In wat maart hebben we, we iets heel anders. We hebben een koorconcert, Trumpets of the Lord heet dat. En het heeft niets met trompetten te maken, nee. maar het is meer figuurlijk bedoeld. Die zangers die daar staan te zingen, dat zijn de... Nou, het is niet echt heel nee. erg evangelisch hoor. Okay. Het is, het is ook niet, er zitten wel wat nummers tussen, maar maar uh, ja, het is, het is, uh, het is gewoon yeah. ik, eigenlijk van? altijd alles heel mooi. Want ja. ik kies het zelf uit. Dus dan dan zou, moet je het, wel moet je het, je het ook de wel mooi vinden. Ja, ja. Ja. Waar komen die Trumpets of the Lord van? Die komen uit Hoofddorp. En het is wel heel grappig. Want hun dirigent dat is Dick van Dijk. En Dick is een broer van Louis van Dijk. En in 2000 heeft Louis van Dijk ons de vleugel geschonken. Die uh, toen de tijd van de Stichting Strandkorrels hebben gekregen. Mm -hmm. En... Uh, dus ik had al gevraagd. Kan je niet vragen of hij weer een keer kan komen spelen. Op ja, de Vleugel. Want het is nu wel weer een keer ja. tijd dat hij komt. En dus publiekstrekker dan ook meteen. En het is natuurlijk. Ja. ja, maar het kostenplaatje werd dan toch Dus daar wel. Dan Ik hoor hem niet. Het... Nee, hij doet het niet voor niks. Nee, jammer. helaas. Ja, flauw hè. Ja, zo. Al ja. ja. ja, <laughs> Als we daar gaan beginnen. dan zijn we de zoeken. Ja, ja. Is, ja. Nou, toch heb je er wel bij. Die dan toch wel voor een vriendenprijsje komen ja. hoor. Dat, met Emmy Verheij hebben we dat wel gehad. Die dan zocht zo'n warm hart uh, je toedraagt... en zegt van nou... Dan, uh, dat, is graag, want, uh, dat is in wezen onbetaalbaar. Uh. Ja, die, kunnen, die zouden wij ook niet kunnen betalen. Nee. En, uh, we hebben een kiesje niet gehad. Nou, dat kunnen wij ook niet betalen. Nee. Maar dat is dan weer dankzij de Lions Club geweest. En zo hebben we toch steeds met... Uh, ja. of met het circuitpark... de een keer met Wiebe Zoujadi. En dat ja. kunnen wij wel op onze cv zetten. Ja. Want daar hebben we wel mee ja, georganiseerd. Als, uh, dus, als je dus, gaat, gaat, mensen gaat uitnodigen... heb je uh, wel een mooie zin. ja Ja, absoluut. Dus dat... Uh, ja. Ja, dat is, maar dat is ook leuk. Oh, uh... Overlopig gaan we eerst morgen uh, genieten van uh, highlights uit opera's en operetten. Ja. Ja, klopt. nog goed. Nou, uh, morgen drie uur. Drie uur, half drie gaat de kerk open. Ja. Dus uh, gaan we doen. Tot een weer dan. Graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Ja, afsluitende muziek die uh, gaan wij uh, straks bekijken. Maar we gaan eerst even samen, Arie... Uh, een agenda doen, dacht ik. Ja, een gigantische agenda hebben we hier. Ik ja, zie... maar het is veel te doen is, Antwoord. Dat ja, we zijn echt een bruisend dorp. He. Heel ja. dynamisch allemaal. Zal ik uh, de beginnen op Doe jij de Nou, ik, ik zie hier staan. We hebben van 9 januari tot 1 maart de 38 jaar Holland Casino in het Zandvoorts Museum. Dus als u nog wilt gaan kijken, gauw doen, want hij is bijna afgelopen. Ja, en erg leuk. Mooie, mooie tentoonstelling in ons uh, fraaie museum. Ja. En dan hebben we ook tot en met uh, volgende week nog de tentoonstelling... de fototentoonstelling bij Pluspunt van Johan Lagarde. Onderwerp de Zandvoorts en Vrijwilligers in beeld. Leuk om daar een keer binnen te lopen bij Pluspunt ja, uh, en te eerlijk, kijken. Ja. En op 14 februari, de eerste pop-up store in Zandvoort. Die opent de deuren en de kerk staat nummer 2B dus nu. Hij is al open. Ja. ja. op de hoek. Ik zag het vanochtend al, toen ik hierheen wandelde. Ja, nou, ik op, zat op de fiets, ja. dus dat is niet gelukt. Oké. Okay. <laughs> vanavond dan carnaval in Zandvoort in het Scharregat. In het Sportcafé Zandvoort in de Corver Sporthal. Aanvang om half acht. Carnaval dus. Entree 2,99 euro. Ja, mocht u vanmiddag even niets te doen hebben. Het is een Valentine Bridge Drive in de bibliotheek. Aanvang 1300 uur. Ja, ook vanavond. Uh, het is druk dit weekend ja, heel Zandvoort, druk zie ik. Uh, het wapen van Zandvoort. Ook carnaval. De dresscode is lovely and funny. En om 8 uur dus, bent u welkom in het wapen van Zandvoort. Ouderwets carnaval, al daar. Ja, het wordt dan toch een beetje kiezen, want om zes uur begint de Valentijns Jazz aan Zee in Talassa met Klaus van Meegluitkwartet. Nou, Erg leuk. Dat is een mooi, uh, mooi kwartet. Dat is Absoluut. Dus gedaan. Ja, dat kun je de familie molenaar wel uh, over. Ja, die hebben wel goede spullen. Uh, ja. Morgen dan, uh, hebben we het net al over gehad, hey, Kles concert, een belcanto concert met onder andere Goedjes En aanvang drie uur, Doos heeft hij net uitgebreid. Ja, het ja, op het Kerkplein natuurlijk. Uh, dan hebben we ook morgen, om vijf uur middags, Love is in die air in het Wapen van Zandvoort met Johan van Sta en Michael Knubben. Mooi. Kijk, dat is alweer het Wapen van Zandvoort. Ze zijn lekker Ja, ja Dat uh, ja. horen we graag. Rob doet het goed. Ja, morgen 10.000 stappen van Zandvoort. De start is bij de Oude Halt om tussen 10 en 12 een wandeling door Zandvoort. Dan gaan we naar 18 februari. Daar presenteert de filmclub Simon van Kolm. Mr. Turner... in het Circus Zandvoort aanvang 19.30. uur 20 februari dan de biljart triathlon toernooi in het Wapen van Zandvoort. Jawel, daar zijn ze weer. Lieber de bandsoten en drie bandsoten. En informatie is te verkrijgen bij de internetsite en Als uh, .nl, Alsof dit nog niet genoeg is, op 21 februari zijn de of is de finale van de Jules in Café Koper. Aanvang half negen s'avonds. Ja, dat is uh, lach, hier de dus met ja. het Jules in uh, Café Koper. Ja, in de Kids Adventure Week, 21 tot 38 februari, hebben we het uitgebreid met lanen over gehad. Prachtig spektakel, kijk eens even op de site van de Kids Adventure Week of anders bij VVV Zand. U kunt alle informatie... Ik kan er ook langs gaan natuurlijk. Dan hebben we nog een aantal andere zaken die dan gaan draaien. Zandvoort zoekt redders op zee. Info bij www.knrm.nl Dan hebben we nog de zomerexpositie in de Sintergatakerk. kerk Daar hebben we in, al over gesproken. 14 dagen geleden met Marina Wassenaar. Die is van 4 juli tot en met 29 augustus. Het thema is oorlog, vrede en vrijheid. En informatie kunt u bij Marina verkrijgen op 023 571287. 6, 1. Nou, mocht u vocaal uh, geïnteresseerd zijn... dan kunt u deelnemen aan het projectkoor van het Zandvoortse Mannenkoor. Het instuderen van de Deutsche Messe van Frans Schubert. En dat gaat ten gebracht worden in het voorjaar. De informatie kunt u uh, verkrijgen bij Ipe Brune. Die is bereikbaar op 023 57 17878. Of bestuur het dat is duidelijk. We gaan bedanken voor deze uitzending. Thomas de Jong natuurlijk, eh, vliegende kip vandaag met de zender. Voor de techniek, de redactie in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerdy Rutte als eindredacteur. De koffie kregen we vandaag van Don de Grebber en de presentatie in handen van Adi Koper. Rob Petersen ja. en het hotel Hoog... Hoogland wordt bedankt voor de gastvrijheid, de koffie, de thee, het er En we wensen u een prettig weekend en tot volgende week. Ach, tot volgende week, we gaan eruit met Black, met Wonderful Life. Haag tot volgende week en een goed weekend.